Feestbeesten van Nederland Hier zijn we weer Fred en Aad Op de nieuwe Aperen Ski Mensen, het is al zeven jaar lang feest In de Aperen Skiën En we gaan er nu ook weer met z'n allen een feestje van bouwen oh, net en ik Ze hele goeie vinden net en ik We hadden van elkaar Mac net en ik We kennen hen goed vinden We gaan niet naar Amerika Per Hesse of naar Belen. Ik blijf hier Tres bij Wacko op Wacko en ik Ze hele goede vrienden. Wacko net en ik We houden van elkaar op Wacko en ik We kennen heel gevinden. vinten We gaan nu naar Amerika per huis of naar Belen. Ik blijf hier Tres bij Wacko